3 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. In Renken staat een loods in brand. waarin balen samengeperst papier liggen. De loods is eigendom van Reparco, een recyclingsbedrijf voor papier.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 Het weer, in het binnenland is het droog, in de kustgebieden valt nog een bui, soms met natte sneeuw. Het koelt af tot dicht bij nul, overdag is het vooral bewolkt en uh, af en toe valt er regen of natte sneeuw. Het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1, VPRO, Woord, Maarten Westerveen. Welkom terug, of welkom beste luisteraar, diep in de nacht. U zit bij Woord, waar we het mooiste uit de omroepsarchieven voor u tevoorschijn halen. Nora Romanescu is nog met vakantie, dus vervang ik haar nog een keertje hier deze nacht. En deze hele nacht die staat in het teken van het einde. En Eergisteren op 5 december kwam er met het overlijden van Nelson Mandela... het einde aan een tijdperk, een waartijdperk... waar nu ook uitgebreid bij stilgestaan wordt. Er worden allemaal terugblikken uitgezonden over het leven van deze grote man. En eind jaren 90, ruim een half jaar na de vrijlading van Nelson Mandela... en de legalisering van het ANC, gingen VPRO-verslaggevers Babette Niemel... en Roel van Broekhoven naar Zuid-Afrika. En vier maanden lang berichten zij over de invloed... die de veranderende machtsverhoudingen hadden op het leven in Zuid-Afrika. U kunt nu luisteren naar de laatste aflevering uit die reeks, aflevering 12... van Standplaats Zuid-Afrika, uitgezonden op 29 maart 1991... in het programma Het Gebouw van de VPRO. We zijn begonnen met inpakken. Onze vier maanden Zuid-Afrika zijn alweer voorbij. Gloria, de dikke zwarte mevrouw die in ons huis schoonmaakt... vroeg gisteren of ze de twee meter hoge stapel kranten... die we in die tijd verzameld hebben, mee naar huis mocht nemen... Ze woont in een zelfgetimmerd kartonnenhuisje in Kajelitsja... de grootste krottenwijk van Kaapstad. Wij hebben haar tot nu toe nooit thuis mogen opzoeken... waarschijnlijk schaamde ze zich voor haar woning... maar nu zijn we uitgenodigd om de avond voor ons vertrek langs te komen. En ter ere van dat bezoek zal ze met die stapelkranten van ons... nog even haar hele krotje van binnen behangen... Ik geloof niet dat we ons een mooier eerbetoon kunnen voorstellen. Vier maanden Zuid-Afrikaanse krantenkoppen. Onze hele standplaatsperiode. Verzameld op de vier muren van een krot in Kailitsja. Met deze muziek begonnen we de laatste maanden de standplaats Zuid-Afrika. Het is een nummer van Lady Smith Black Mambasso. En het heet... Lelilungelo elako. Oftewel in goed Nederlands vertaald: doe vooral zoals je zelf denkt dat het goed is. En je inspanning zal door iedereen erkend worden. Zonder dat je daarvoor hoeft op te scheppen. Voor deze twaalfde en laatste aflevering van De Standplaats... maken we de balans op van vier maanden Zuid-Afrika. Te beginnen bij het begin. Vorig jaar, toen we hier aankwamen... en verlamd raakten door een algemeen gevoel van angst... dat deze hele samenleving leek te terroriseren. Angst voor geweld, zowel politiek als gewone misdaad. Hoge muren, grote honden en alarminstallaties... waren niet genoeg om die angst weg te nemen. Terwijl het geweld in de witte wijken wel meeviel... De meeste slachtoffers vielen in de zwarte townships. Was het een mes of was het een botter? Het was een mes. En waar ben jij gesteekt net op je arm? Hij heeft dus twee messteken op zijn, zijn rechterbovenarm. Hij heeft een messteek op zijn rug. Er komt dus nu een meneer binnen, die is dus met een mes waarschijnlijk uh, in zijn borst gestoken. even kijken wat Deze man heeft dus een messteken links en rechts van zijn borstbeen. En het zou kunnen zijn dat hij een messteken in zijn hart heeft. Breng hem naar de Riesse dus alsjeblieft. Ja, hij moet een CVP opkrijgen, krijgen Nederland. Ja. December vorig jaar, een vrijdagavond in een ziekenhuis in Kaapstad. Soms 170 slachtoffers per nacht van steek- en schietpartijen. En 90% daarvan is zwart. Het geweld is niet afgelopen de laatste maanden. Wel zijn wij eraan gewend geraakt en weten we wat je wel en niet kunt doen... in een stad met een vijf keer zo hoog misdaadcijfer als New York. Vier doden per dag, meldt de burgemeester van Kaapstad in de krant vanmorgen. Enigszins bedrukt. is all I have. Het tweede programma ging over de Group Area Act... of in goed Afrikaans de plaatsgebiedenwet. De wet die het zwarte en blanke verbood... bij elkaar in dezelfde wijken te wonen. Die wet zou later, in februari van dit jaar... door de klerk worden afgeschaft... Maar in december vorig jaar vielen er nog vier doden onder squatters. Zwarte, die illegale krotjes hadden neergezet in het lieflijke houtbaai. Tot grote woede van de merendeels blanke bewoners... die de waarde van hun bezitting omlaag zagen duikelen. De doden vielen toen het hele krottenkamp op raadselachtige wijze in vlammen opging. En toen zag just een grote flame van fire to alle huizen. When... En toen... I I het all we are out out of the field are looking this fire. I my son? My son is years old. They say maybe he runs another But it was o'clock I don't see him. And saying front door. That was waren mensen die zeiden dat Blanken het vuur hadden aangestoken. Maar niemand kon het bewijzen. Voor veel blanken was de komst van zwarte en kleurlingen in hun buurt onaanvaardbaar. In de armetierige blanke wijk van Kraaifontein hield een gekleurde familie het precies twee dagen uit. Toen zijn ze gevlucht, vertelt een blanke buurvrouw nu trots. Ze heeft vet haar, een vuil schort en blauwe plekken op haar veel te dikke armen. The people wanted to kill them. That was terrible, yeah. Ja, really? yeah, they wanted to kill them. De neighbors, je mean? The neighbors, yes. Yes. Want to heal them? <laughs> was dat serieus? Yes, now that's serious. Really, it was serious. Uh -huh. Serious, yes. Een ongeschoren, magere man met ontbloot bovenlijf komt achterdochtig uit de slaapkamer. Als ik hem vertel dat ik even tevoren aan de kleurlingenkant van de wijk was, knijpt hij zijn ogen tot spleetjes. Ik zou maar uitkijken daar. Ik kom daar niet. Would you be afraid to go to the other side? oh Ik zou heel bang zijn om naar de andere kant te gaan. Met waar. Wat er gebeuren? I said that people that animals that stays there. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh het huis in Krijfontein staat nog steeds leeg. En de klottenbewoners van Houtbaai kregen een nieuw tentenkamp... met stromend water en andere voorzieningen... een eentje verderop in het Blankendorp. In de vierde aflevering gingen we met twee zwarte jongens van 15 jaar mee... die voor het eerst naar een blanke school gingen. De blanke Pinelands High School zette dit jaar... Voor het eerst de deur op een kiertje open voor anders gekleurde leerlingen. Goedemorgen everybody. Dat was een goed one. Goedemorgen. We gaan sing enthusiastically and well together. Hymn number 24. Lord behold us with thy blessing once again assembled here. So what is your name? Joseph. Joseph. This is the first time you go to a white school? This is the first time. First time? Yeah. This is very nervous? Yeah, I'm very nervous. Uh -huh. And I'm also excited. uh -huh. Why are you nervous? <laughs> I really don't know. Uh. I, don't, I don't know. Maybe um, I won't find what I'm expecting to find. So what are you expecting to find? Well, nice, friendly people. But okay. you're afraid they won't be yeah, that friendly? Um, Yeah, I'm afraid of that. Mm -hmm. Because they're white, yeah. People who do art, this is three the art rooms here. These are just general notice boards. Um it's Mr. Pearson's office, he's a school guidance counselor, not a problem. Zowel Corinna als Joseph krijgen een mededeling voor een rondleiding door de school. Coline zwerft door de gangen met Robin, een kleine blonde jongen met een beugel en een uniform dat tot op de draad versteed is, langs de revers en op de schouders. Joseph schokt achter Gary aan, een grote, boers uitziende jongen. Kan ik je iets vragen, Gary? Het is de eerste keer dat black students are admitted at a school. Yes, that's right. What? Um, what did the students think about it? Um, well, I haven't really heard much, but I'm sure they all feel quite happy. Well, I feel quite happy about uh, black people attending the school. I have no problem with that. Uh -huh. But it wasn't an issue at the no. time? No, not really. No. Is it the first time that you're talking to, or, um, with a black boy on an equal basis? Yes, absolutely. Uh -huh. Yeah. The keer, hè, that he met a zwarte jongen. The first time that Gary met a zwarte jongen. And En eerste keer that eh, dat... dat... it's the first time for Joseph too. Yes. Your first time as well. The first time. Yeah. Too. yeah. Dit was het mooie, maar ook meteen het meest verbijsterende van ons verblijf... in het nieuwe Zuid-Afrika. Blanken en zwarte die voor het eerst recht uit met elkaar spreken of bij elkaar op bezoek gaan. Want ook de rector van Pinelands High School, die nu trots op zijn vijftig nieuwe zwarte leerlingen is, was tot een jaar geleden nog nooit in een zwarte wijk geweest. Ook al woont hij er nog geen tien minuten vandaan. Have you ever been in a black township yourself? Uh, yes, only recently. Um... Prior to that, I had no reason to go and had, didn't go except to take a shortcut to the airport from my home. Um, so the first time I went there was in fact last year. Ik ben nu 43 en vorig jaar ben ik voor het eerst in een zwart township geweest. En dat was absoluut een culture shock. Maar aan de andere kant denk ik dat we door die snelle veranderingen misschien een beter Zuid-Afrika zouden kunnen krijgen. En ik heb het idee dat mensen buiten Zuid-Afrika die hier niet wonen dat die absoluut geen idee hebben over hoe groot de verandering in het afgelopen jaar is geweest. En waarschijnlijk moet je hier gewoond hebben om te weten hoe geïsoleerd je als groep altijd geleefd hebt. En moet je ook in dit land geleefd hebben om um, echt te voelen hoe fantastisch die snelle verandering is. Overigens is het alleen de very happy few van de zwarte leerlingen... die naar een blanke school gaan. De meerderheid zit nog steeds op overvolle, slecht toegeruste zwarte scholen. De overheid betaalt hier nog steeds vijf keer zoveel... voor een blanke leerling dan voor een zwarte. Nog geen 30% van de zwarte middelbare scholieren... haalde het afgelopen jaar haar eindexamen. En ook dit jaar, nu alle zwarte scholieren op aangaande van Mandela... en andere zwarte leiders weer terug zijn gegaan naar de schoolbanken... zit onze vriendin Sue... Die lesgeeft op een zwarte middelbare school in Kaerica. met 70 leerlingen in de klas, van wie ze niet eens alle namen weet. En geen enkel leerboek tot nu toe. De week erop voor aflevering 6 begraven Babette en ik ons naar het Hol van de Leeuw. In het stadje de Aar hadden leden van de AWB, de ultra-rechtse Afrikaner Weerstandsbeweging... een groepje gekleurde kindertjes uit het voorheen blanke zwembad geslagen. Als reden gaven ze in de krant op dat ze niet wilden dat zwarte kinderen... hun vuil in het blanke zwembad kwamen afsmeren. Man, alle is meer vuil dan die blanke. Daarbij komen ze niet weg. niet. Alle levensgewoontes is anders. Die, die, die, die, die chemische toetsen wat in die in het zwembad geweest heeft. Dan kan je met 70% toegenomen die veiligheid in het water. Van dat het hebben gaan zwemmen. Het zal niet ontkennen dat ze vuiler zijn dan wij. Uh, toen ze gezwommen hebben is de veiligheid in het water met 70% toegenomen. Zou de deur de in de water increased met 70%? 70% ja. After they had zwemde. Ja. Ja. ja. Wat betekent die woord mens? Kijk, het is makkelijk om te zeggen, ja, ou, iemand is een mens. Kijk, een zwarte is een mens. Is dat zo? Nee, een zwarte is niet een mens. Niet. Een mens is een naam. Aan de hand van de Bijbel leren we in twee dagen de aar dat zwarten geen mensen zijn, maar dieren. Kijk maar eens hoe ze elkaar afslachten met die banden met benzine om hun nek. En als ik dan dom genoeg Hitler aanvoer, als een voorbeeld van blanke onmenselijkheid, blijkt dat de Afrikaanse Weerstandsbeweging serieus gelooft dat Hitler de Joden naar de gaskamers gevoerd heeft om ze te behoeden voor een zekere hongersdood. Er was niet genoeg te eten in de kampen en ze op die manier ter dood veroordelen was een menswaardig alternatief. Ons weet niet hoe komt dat die mensen in die gaskamers gesit nie? en of het werkelijk ooit zo so was niet. Uh, was het zo so geweest, misschien dat het niet kost voor die mensen gaat om te eten nie? Wat is het? Is het niet makkelijker om die gaskamer vergast te worden als wat je moet leen doodgaan van die honger? Zoals weet weten, ons kan niet zeggen, wat is die historie dan. Maar twijfel je daar aan of er zoveel Joden zijn vermoord? Ja, nee, ik geloof het definitief niet. Nee, ik kan het niet geloven. Ta Leden van de Afrikaanse weerstandsbeweging houden er een hele eigen geschiedschrijving op na. En dat helpt wel. Hitler was zo slecht nog niet. En weet je waarom die Ethiopiërs aan Mars gestorven zijn? Dat was helemaal geen honger, dat was AIDS. De Ethiopiërs, zo zegt Botma, zijn te lui om te werken. En daarom gingen ze maar zes keer per dag met een ander naar bed. En daarom hebben ze allemaal AIDS. En daar zijn ze allemaal aan dood Gisteren lazen we in de krant dat Botma, de leider van de AWB en de AAR... eindelijk voor de rechter zal moeten verschijnen om zich te verantwoorden... voor het uit het zwembad slaan van dat groepje kleurlingenkinderen. Maar intussen bralde AWP-leider Eugène Terblanche... op een vergadering van de week in Goodwood, een zogeheten... poor white area hier in Kaapstad, dat de regering niet met Mandela zou moeten onderhandelen... omdat er maar één manier is om met Zwarte te onderhandelen... en dat is over de loop van het gewier. Voor de zevende aflevering van de standplaats... gingen we op een merkwaardig uitje met blanke Zuid-Afrikaanse zakenlieden... Per bus de zwarte townships in, en voor velen was het wederom de eerste keer dat ze dit zagen. Googleleto is a koso word, which means our pride. In those days, of course, there was nothing to be proud of in Googleleto. But now, as we cross the bridge into Googleleto, entering on the left-hand side, you'll see Motali's bus service. Mr. Motali is a local black man who started out with one bus running to the homelands. Voor de kinderen langs de weg in de Krotwijk is het even Wennen. Een glanzende, schoongewassen, witte Aircondition touring car die stopt voor hun een rammelende golfplaten supermarkt. En waar dan vervolgens elf heren in grijze of blauwe Telenka met wapperende stroplas uitstijgen om de stofjes te bevoelen en in de vruchten te krijpen. Nieuwe Zuid-Afrikanen, snuffelend over de kleurgrens. Ja, well, you know, you've seen buildings like this on on news broadcasts and you know it's mainly unrest related. But we're seeing it in a totally different vein. We zien seeing it in in I guess the more everyday peaceful situation. Ik heb eigenlijk alleen maar deze seks altijd gezien. Op het nieuws en er uh, werd altijd geassocieerd met uh, onrust in, uh, in, uh, in die wijken. En nu zie ik het hier en het is eigenlijk gewoon een dagelijks leven. Dat verbaast me enorm. Sinds de keer dat wij meegingen is de belangstelling voor deze tripjes wel vertienvoudigd. Iedereen wil tochtjes over de kleurgrens maken en vooral zaaklieden. Ook het ANC speelt handig in op de trend. Morgen bijvoorbeeld is er een Black Thai Dinner... waarbij ANC-buitenlandsecretaris Tabo Mbeki zal dineren met een grote groep blanke zakenlieden... die per man, per bordje, 150 gulden moeten neertellen... om in ruil daarvoor vragen te mogen stellen... over de toekomst van Zuid-Afrika zoals het ANC die ziet. Een van de veranderingen die president de Klerk in februari afkondigde was de intrekking van de landwet die het zwarte verbood om grond in bezit te hebben. Sinds de wet in 1903 werd ingevoerd werden miljoenen zwarten van hun grond geschopt tot in 1977 toe. Nog maar 14 jaar geleden de Fingo's, een stam die al sinds 1837 in de bossen van Tsitsikama woonde. Hun grond werd verkocht aan 19 blanke boeren, en de Fingo's kunnen vandaag de dag alleen nog maar over het prikkeldraad van de boeren de graven van hun voorouders zien liggen. You see now that long tree, you see there? Ik yes. I planted it when I was from school. That tree is still there, That's where I was born la la La. In 1975 besloot het parlement dat de vingos te dicht bij hun blanke buren woonden. En nog geen twee jaar later rolden trucks de dorpen binnen. Binnen een paar uur werden alle families ingeladen en gedeporteerd naar het thuisland Siskii. Hun huizen en kerken werden pad de schapen en koeien voor een appel en een ei verkocht aan blanke buren. De Vingo's kregen een schamele vergoeding voor hun huizen, maar niets voor de grond, die al sinds 1837 van hun was. Ze zeiden zo, maar we didn't want to go. Go. And then it was instructed so that if if we anybody want... doesn't want to go, shoot him. He must be taken and put in that big truck. We wilden niet, then... maar we moesten wel, want anders was het de order dan zouden ze nog neerschieten. But why didn't you want to go? Because we we to told we, because our place we are given by the Queen Victoria this place. This place. De staat gaf de Fingo's niks terug voor hun grond. In plaats daarvan werden ze gedeporteerd naar een kale vlakte in het thuisland Siskei. Als ik met twee 65-plussers van de stam terug ga naar hun geboortegrond, heffen ze in de auto een prachtig lied aan. Hou je gemak, jullie Fingo's, zo gaat het. Hou je gemak als de witte met geweld jullie grond afpakken. Want Jehovah zal erop toezien dat de zaak in de toekomst wordt opgelost keep quiet you fingers whenever the white people took our by place. force our place jehovah It's is going, going to answer to answer this She was yeah. going to answer. To last his way. To last his way. To last tot grote woede van de fingo's en miljoenen andere zwarten... verklaarde de regering vorige week er niet van uit te gaan... dat grond die de staat op onrechtmatige wijze van de zwarten heeft afgepakt... ooit zal worden teruggegeven. Of dat er op wat voor manier ook maar een schadevergoeding zal worden betaald. De fingo's zullen, als ze terug willen, en dat willen ze nog steeds... de zaak voor de rechter moeten aanvechten. Every day with Jesus. Het meisje met deze prachtige stem trof ik een jaar geleden in een vluchtelingenkamp bij Iedendale in de provincie Natal. Twee dagen ervoor had een woedende menigte haar huis platgebrand en waren zij en haar ouders nog maar op het nippertje aan de dood ontkomen. Nu zien ze weer, op school, waar alleen de kapotte ramen in de vensters nog herinneren aan het geweld van toen. Bijna een jaar na de slachtpartij van toen besluiten Babette en ik terug te gaan naar Natal. De vluchtelingenkamp van toen is gesloten, maar er tegenover in een vervallen schuur treffen we de familie Zondi, die we toen interviewden voor de VPRO televisie. Er is still nobody living here, you know? Nobody in this. Area. Nobody. In this But why, you know? It's too dangerous. The, they are fear. They fearing. Ja, they fear. is oh, yes, so. yeah. Mensen wonen hier nog steeds niet, zelfs na een jaar niet. Het is nog steeds gevaarlijk. Of mensen hebben in ieder geval angst, en hij zegt dat die angst terecht is, want je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Maar na een jaar dus nog steeds. En als je, als je uh, hier nog ziet, een, een, uh, een oudere man, een typische dorpsintellectueel, ja. met zo'n uh, plastic zakje met daarin een pistool. Het is echt gewoon waanzinnig. Ja. Ja. De onderwijzer Inok Zondi verloor zijn land, zijn vee en al zijn huisraad. En hij weet wie het deed, want de daders wonen aan de andere kant van de heuvel. Hij kent ze al sinds zijn geboorte. Daarom durft hij ook nog steeds niet terug. De vallei waarin hij woont is leeg en verlaten. Een poosje terug verzamelde hij al zijn moed en diende bij de rechtbank een aanklacht in tegen de daders. Helaas, zeiden ze op de rechtbank, de zaak is zes maanden oud... En daarmee verjaard. En die ongelijkheid, die waanzinnige ongelijkheid... Uh, ja, die, die, die heeft, dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat het steeds maar doorgaat. Mensen worden niet gestraft. En als ze gepakt worden, worden ze op een belachelijke manier gestraft. Ja. Veel te hoge straffen krijgen ze dan. Ik bedoel, als, je, als jij hier een witte vermoordt... dan kom je echt voor 20, 25 jaar in de gevangenis... als je niet uh, uh, de doodstraf ervoor krijgt. Maar hier, terwijl de mensen elkaar uitmoorden... om onduidelijke redenen... Uh, waar, waar misschien zij zelf ook niet echt meer een antwoord op hebben... voor die mensen geldt een absolute rechteloosheid. Want als zij naar de officier van justitie gaan of een, klacht, een aanklacht willen indienen tegen iemand... maar ze gewoon weggelachen. So op de terugweg ram ik in het pikken op de autoweg van Pietermaritzburg naar Durban... Met zo'n 120 kilometer per uur een dwaas dronken zwarte man. Ik zoek een kwartier lang in het duister van de middenberm. voor ik hem terugvind. Bebloed, zijn benen vreemd geknakt onder zijn lichaam. Ik sleep hem in de huurauto en rijd zo snel als ik kan naar het dichtstbijzijnde hospitaal. De nachtsuster vraagt: Wat is hij? Hij leeft, zeg ik, een beetje nerveus. Nee, bit ze: What color? Wat voor kleur? Want dit is een privéziekenhuis. Ze spalkt vervolgens zijn ene been aan zijn ander vast om de ziekenhuispalk te bewaren voor een mogelijke privépatiënt. Dan schenkt ze koffie in en gaat er even echt voor zitten om enthousiast te vertellen over de clerks Nieuwe Zuid-Afrika. Als ik een paar dagen later met het ziekenhuis bel blijkt de man die ik omver heb gereden zonder achterlating van adres vertrokken. Hij verwachtte waarschijnlijk niet dat u nog zou bellen, zegt de zuster verontschuldigend aan de telefoon. toevallig uit. U luistert naar Woord van de VPRO. En u luisterde net naar een aflevering van Stamplaats Zuid-Afrika... gemaakt in 1991 over het Zuid-Afrika van na de apartheid. Een reportage van Babette Niemel en Roel van Broekhoven... voor het gebouw van de VPRO. En ja, we hebben het hele uur hier, zeg ik... de hele uitzending hebben we het over het einde... En uh, daar valt ook euthanasie onder, het einde van je eigen leven en dat zelf bepalen. En dat blijft een gevoelig onderwerp en te meer als het over kinderen gaat. In België bijvoorbeeld heeft een senaatscommissie onlangs ingestemd met de mogelijkheid uh, voor euthanasie bij kinderen. En ook in Nederland houdt het ons erg bezig. Bijvoorbeeld in 1987 kwam de Amsterdamse kinderarts professor Voeten nog in het nieuws omdat hij euthanasiepillen zou meegeven aan ongeneeslijk zieke jongeren. De jongeren nou, die mochten die pillen zelf mee naar huis nemen, zodat ze dan zelf konden bepalen wanneer ze zichzelf wilden doden. Maar in de praktijk bleek dat dat eigenlijk wel meeviel. Um, de meeste jongeren vonden het eigenlijk al genoeg te weten dat als het te zwaar zou worden, ze er zelf een einde aan zouden kunnen maken. Tenminste, aldus professor Voeten. Naar aanleiding van de discussie die losbarst na de uitspraken van Voeten, zond VPRO's Het Spoor een interview uit met kankerpatiënten Monique, toen 12 jaar oud. En het interview werd gemaakt door Katrien de Klein. Ja hoor, dat, wat er zijn wel is dan uh, kinderen van de school en die zeggen dan heb je nou nog steeds kaak. Ik zeg nou die ziekte ken ik niet. Ik zeg dan, uh, zeg het maar gewoon kanker. Want ik, ik vind gewoon, ja zo heet die ziekte en geen andere naam. En dan uh, kijken ze over hem ze zeggen ze Monique van jouw hart. Nou daar trek ik gewoon niks van, heel, niks van aan. Dat vind ik niet erg. Dat, uh, zo heet die ziekte gewoon en daar kunnen ze niks aan veranderen. In het gebouw kennen we ook de afdeling documentaire. Een afdeling met veel daglicht, volle archiefkasten en hangmappen. De medewerkers zijn op zoek naar de achtergronden van het nieuws. Of naar zaken die nieuws zouden moeten zijn. Tot even voor vier is dit het spoor. En hoe lang heb je dat al? Het hebben we ook bij elkaar ongeveer vier jaar. En dat... Uh, nou, ik heb dus de eerste keer... heb ik dan... Uh, is dat ongeveer ben ik anderhalf jaar bezig geweest. En toen ben ik dus behandeld... Uh, met chemotherapie. En dat... Uh, ja, dat, dat was het, waren dus medicijnen... Die waren nogal uh, zwaar. En toen, uh, ja, was ik eigenlijk weer... Uh, tot zover zonder medicijnen. En toen... na uh, Twee jaar, toen kreeg ik dus weer een tumor, een neuroplastoom, in mijn linkerbeen. En ja, toen kreeg ik dus weer de chemobehandeling. En dat duurde toen een jaar. Ja, en toen, dus was ik weer tot zover klaar met medicijnen. Dus wij kregen dus weer goede hoop na. En toen later bleek dus weer dat ik in augustus, dus, weer een tumor in mijn linkerbeen had. En dan uitzaaiingen, dus uh, wat kleinere dingen. In mijn rechterbeen bovenin en dan links had ik het uh, meer naar beneden. Hoe was het toen je de eerste keer ontdekte dat je kanker had? Vier jaar geleden, herinner je dat nog? Ja, dat, uh, ja toen wist ik het dus nog niet gelijk. Want ja, mijn ouders moesten het eerst ook uh, zelf verwerken. En wat merkte je dan? Uh, nou, ik had dus uh, vreselijke buikpijn. Toen zat het dus op mijn rechterbeen hier en dan uitzaaiingen in mijn ruggenwervel. En die was ook heel erg aangetast. Want ja, ik kon, als die uh, ja, brak, dan kon ik dus verlamd raken. Dus dat was toen ook wel... Uh, ja, en dat is heel erg. En toen, ja, eigenlijk laat, toen mijn ouders het zelf heel goed hadden verwerken... Toen uh, werd het dus mij verteld. En toen, ja, ik had wel van de ziekte zelf gehoord. Maar ja, ik wist nog niet eigenlijk wat het betekende. Dus toen uh, hebben mijn ouders en de dokter het uitgelegd. Ja, en toen ging ik het dadelijk steeds meer uh, begrijpen. Maar je was toen acht... Ja, toen was ik acht. Wat had je daarvoor voor ideeën over kanker? Uh, ja, ik had dus van uh, de meeste mensen gehoord. Ja, wat we hadden het toch op school wel eens over met, met biologie. Dus we hadden eigenlijk gehoord, ja, kanker, ja, erg, uh, je wordt er ziek van. En je wordt heel erg slap. En toen werd er dus op school ook heel vaak verteld, ja, je gaat de uh, meestal van dood. Dus ja, toen werd ik ook in het begin heel erg bang. Dus toen, uh, ja, heb ik het ook tegen de dokter verteld, doordat op school dus soms werd verteld. En toen. Uh, ja, toen heb de dokter uiteindelijk uitgelegd hoe groot de kans je had om te genezen. En toen, ja, toen was ik er wel overheen eigenlijk. Toen uh, ging ik eigenlijk meer beseffen, ja. Dat er hele goede medicijnen zijn, ja. En dat je steeds, uh, ja, meer kans krijgt om te overleven. En dat ik ook uh, wel medicijnen kreeg dan, waar je dan uh, kaal van werd. En dat je er, ja, nogal uh, misselijk van kon worden. Maar dat, uh, ja, dat. Het viel best wel mee als je bij de gedachte was van... ja, Monique, je komt er weer bovenop. Dat uh, scheelde toch wel. Dat was voor jou belangrijk om te weten dat je een kans had om te overleven? Ja, dat toch wel. En ja, dat, uh, dat, dat heeft me eigenlijk best wel geholpen, ja. En dan, uh, ja, dat gaat best de tijd eigenlijk wel snel. Soms dacht je wel, ja, man, die mag naar naar huis doen. Maar ja, dat uh, mocht dus niet, omdat het gevaar ervoor was... dat je rug zou breken en dat je dan land kon raken. Ja, en dat uh, wouden we uiteraard niet, omdat, ja... Je weet toch niet wat er verder gaat gebeuren. Dus ja, toen moesten we gewoon helemaal plat blijven liggen. Ja, ik mocht niet overeind. Ja, dat, ja, het was best wel soms rot. Maar ja, dan dacht je toch van... Ja, maar nu kan het moeten wel. want anders zit je je hele leven in een rolstoel. Ja, dat, ja, dat moest toch wel. Dat, uh... En lag je in het ziekenhuis toen je hoorde dat je kanker had? Of was je, was je toen nog thuis? Nee, toen lag ik dus ook al in het ziekenhuis. Want een uh, professor toen... Die, heeft toen dus, uh, die zag dus de foto's van mijn rug en dan van alle andere delen waar het zat. En die zei gelijk, Monique, wat doe je? Ga je terug naar huis toe of blijf je hier? Want je rug, dat is uh, niet in orde. En toen, uh, ja, toen zeiden we, like, nou, wat vindt u het beste? Hij zei, nou, ik heb liever dat ze gelijk hier blijven, want haar rug is niet zo uh, heel erg best. nou Toen bleven ik dus gelijk daar. Nou, toen onderzoek we onderzoek gedaan en uh, ja, beenmergpunctie gedaan om dan mijn beenmerg na te kijken... Nou, toen bleek dus dan, doordat ik een neuroblastom had... In, uh, uh, op mijn niet en dan uitzaaiingen ja, in mijn rug, dus uh, bij mijn ruggenwervel. Een neuroblastoom? Je, je praat al helemaal in taal zoals de dokter het zegt? Ja, dat uh, neuroblastoom. Je bent goed op. Een is dan dus een, uh, een tumor, een uh, kwaadaardige cel... tussen je spieren en uh, al je pezen en zo. Ja. Ja, dat uh, gaat dan erg drukken en daar komt hoofdzakelijk ook de ergste pijn om, uh, vandaan. Want jij had heel veel pijn? Ja, ik had dus, uh, waar echt de grootste boosdoener toen, toen ze had, had ik heel erg veel pijn. Maar ja, toen wisten ze dus niet dat het was. Nou, wij maar warme doeken erop leggen, maar ja, dat hielp dus niks. Dus ja, toen waren iedere keer dokters wel. Ja, die zeiden dus dat het niks was, maar goed, dat bleek niet zo wel. Twee maanden had Monique pijn. Het is een kind dat aandacht trekt, zeiden de doktoren aanvankelijk. Toen kon ze niet goed meer lopen. Ze moet maar flink fysiotherapie krijgen, zeiden andere doktoren weer. Totdat het in het Rotterdamse Sofia kinderziekenhuis ontdekt werd dat het kanker was. Anderhalf jaar behandeling. Twee jaar lang genezen verklaard. Toen kwam de pijn terug, in haar been dit keer. Opnieuw die zware behandeling met chemotherapie. Dit keer duurde het maar een half jaar... Tot voor de derde maal een tumor werd geconstateerd. Maar je was acht toen je ziek was, was je daarvoor wel eens ziek geweest, of niet? Ja, ziek. Waterpok, maar er is echt niks uh, ernstig. Hm. Maar hoe vond je dat om toen ineens uh, toch met een ernstige ziekte in het ziekenhuis te liggen en lang weg te zijn ja. en je geen vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen? Gewoon. Ja, dat, ja, ik vond het in het begin wel, vond ik het vreemd. Ik vond, uh, ja, ik was nog wel klein, ik vond het een beetje interessant. Ja, en toen uh, ik ging ik een beetje oplopen scheppen. Van ja, ik heb dat en dat. Maar ja, toen ging ik eigenlijk later lopen denken. Dan dacht ik, Monique, je bent een beetje gek geworden. Dus toen ging ik eigenlijk nadenken. Dus ik dacht, ja, Monique, dat moet je niet meer doen. Want dan ik kinderen denken, ja, dat je een beetje wie ben geworden. Want hoe reageerden ze dan als jij uh, zat op te scheppen over je kanker? Ja, toen vonden ze vonden het een beetje gek. Want ja, die hadden van hun ouders gehoord toen ook wat het was. En die dachten, nou... Monique die is wel een beetje uh, ja, uit de bol geraakt. Dus nou, toen de laatste, hè, toen dacht ik ook... nou ik weet niet wat ik heb gehad, dacht, maar ik uh, doe het nu ook niet meer. Dus nou, dat, uh, ja, nou gaat het gewoon heel goed. Dat, uh, omdat je nou ook veel, ja, beter gaat beseffen wat het precies is. En dat opscheppen, was dat een, een beetje ook om, om het te verwerken? Of omdat je... Ja, maar ik, kan, ik kan me voorstellen dat het echt behoorlijk rot is als je op achtjarige jaar leeftijd met zo'n ziekte opgeschreven wordt. Ja, ik weet niet meer wat het was, maar het was gewoon ja, het idee van ja, ik heb die ziekte, ja, op, en dat, ja, je had er nog nooit van gehoord, want ja, het is toch een ziekte, ja, daar worden toch kleinere, ja, jongere kinderen die worden toch een beetje bang van. Ja. Ook, ook oudere mensen worden er bang van. Ja, ook die willen, maar toch ja, de jongere kinderen, ja, die gaan toch denken, oh wat eng, ja. Dus ja, ik wist niet echt wat het was. Dus ja, dan uh, is het ook weer heel anders natuurlijk. Dus ja, die ging automatisch een beetje oplopen en scheppen. Want ze heeft bij ons niet zo heel erg veel met uh, mij en mijn broer dan overgepraat. Omdat dan ook, uh, ja, mijn oma die had het dan en mijn opa die, uh, ja, hadden het dus alle twee. Maar ja, dat ja, wel... Toen, toch... toen ook in die tijd, of was dat daarvoor al? Uh, nou, mijn opa die had het dus al eerder en die is er dus ook uh, wel aangestorven. En mijn oma dan, ja, die had het dan ook in die tijd... En had je toen zelf kanker toen je oma doodging? Uh, nou, ik was dus van de eerste keer dan genezen. Maar ja, toen kreeg ik dus de tweede keer. En toen was mijn oma dus ondertussen wel dood gegaan. En toen ging ik dus wel uh, nadenken van ja, oma had het ook. Ik heb het ook. Ja, dadelijk ga ik ook dood. En dat, die gedachte kreeg ik dus wel. Dus ja, dan uh, ja, was het toch wel op dat moment heel erg eng. Ja. Ik was er eigenlijk net overeen van ja, dat je er uh, dood van kon gaan. Ja, toen werd eigenlijk mijn oma... Die kreeg het uh, dan weer en die ging toen uh, ook dood. Ja, en toen uh, schrok ik dus al heel erg. Dus... En wat doe je dan als je daar bang voor bent? Dan ga je dan liggen piekeren of praat je erover? Nou, ja, eerst wil ik er dus niet over praten, ja, want ik vind het toch wel... Ja, want mijn moeder, ja, die gaat dan ook over liggen piekeren, drukkerteren, hè. Ja, en dan later, ja, dan uh, komt het er toch ineens uit, ja. En dan moet, moet je het wel vertellen. Dus dan, uh, ja, dan, dan uh, als je het eenmaal hebt verteld, ja, dan heb je nog wel even, maar dan ben je het toch kwijt. Ja, dat uh, gaat zo wel. En, dan. en met wie praat je het meeste erover? Met je ouders of met de dokter? Um, nou, het meeste met mijn ouders en dan halen we ha ha ha automatisch uh, de dokter dan erbij. Hmm. Als ik dat dus heb, dan, uh, ja, want dan vertrouw ik het dus niet. Ik had het dus ook erg uh, de laatste keer dan... Want toen, ja, het is pijn met het maar steeds erger. Dus ik vertrouwde het zaken niet meer zo erg. Dus ja, ik had een roldag. Dus ja, toen kwam het er ook ineens uit. Nou, toen hebben we gelijk de dag daarna de dokter erbij gehaald. Nou, en die heeft dus uitgelegd dat die medicijnen iets langzamer de werk doen... maar wel langer bij de tumor blijven hangen en dan heel langzaam de werk doen. Maar wel actiever. Dus ja, dat lucht me toch wel iets op. En toen ja, toen zag de dokter in het Emma uh, mijn kinderziekenhuis. Die zag dus ook dat mijn benen, mijn linkerbeen opbreken stond. En dat het ja, uh, toch wel uh, erg kwaad kon. Dus ja, toen moest ik dus eigenlijk ook voor de tumor ook nog gaan bestralen. Nou, dat, de, daar ben ik dus nou mee bezig. Eergisteren is Monique met een nieuw bestralingsschema begonnen. Maar daar heeft ze niet zo heel veel last van hoor, zegt haar moeder. Want het zijn alleen haar benen die bestraald worden. Monique's vader heeft inmiddels een videocamera gekocht en legt ons gesprek vast. Dat doe ik ook voor familie en vrienden, zodat die zien wat er met haar gebeurt. Dan is het ze ook makkelijker uit te leggen allemaal. Op straat wordt Monique regelmatig nagestaart. Nu ze in een rolstoel zit, maar zeker toen ze door de chemotherapie kaal geworden was. En als de mensen iets zeiden van, oh moet je kijken, dat kind heb de haai verbrand, dan, dan uh, zei ik gewoon wat terug. En er is ook een keertje gebeurd dat iemand met uh, gezicht tegen een paal liep. Nou, dan ga ik hardst dan lachen en dan kijken ze me ook wel kwaad aan. Ja, die liep met gezicht tegen een paal omdat ze naar jou ontkeken. Ja, toen keken ze niet. dus mij na. Nou, dan ga ik hard dan lachen. Ik zeg, ja, dan moet je maar niet naar me toe kijken. Uh -uh. Maar dadelijk, ik de laatste keer, ja, ik trok me eigenlijk niks meer van aan. Want ja, de, de mensen die weten gewoon niet beter. Hm. Dus dat, ja, dat, daar moet je wel even leren overheen te komen. Het is wel moeilijk hoor, in het begin. Maar ja, het zal wel moeten, anders blijven sommige kinderen ook je pesten... als je er iets van aantrekt. Is dat ook gebeurd, dat kinderen je pesten? Ja, de grotere kinderen dan, hè. Dat was, toen was ik in kinderen van een jaar of 12, 13. Hey, en jongens dan uh, lopen, zo van... hé, hey, moet je kijken, loop kale coach, moet je nog een lolly hebben... Ja, en toen trok ik me dus wel, uh, ja, trok ik het me wel erg aan. Maar ja, ik kon door dus toen eigenlijk nog niks terug te doen. Dus toen ging ik weer mijn broer, René, ze pestte me weer. Nou, ging mijn broer er weer op af. Maar eigenlijk de laatste keer, dus de tweede keer, ja, toen ging het eigenlijk zelf weer terug bij Want de tweede keer, toen heb je ook geen motie op gehad en dan ben je ook weer kaal geworden. Ja, toen was ik ook weer kaal geworden. En dat uh, ja, ging uh, eigenlijk... Uh, ik, ik wist wat het was, wat er ging gebeuren. Dus het was wat minder uh, erg eigenlijk. Ja, heb je dan niet het idee van... Is het nou alweer? Dan was ik er vanaf het begin het weer. Ja, dat idee uh, had ik dus wel. Maar ja, ik dacht ook, okay, ja, we moeten er toch wat aan doen, ik En uh, ja, je wordt gewoon weer beter. Dat die gedachte moest je maar blijven houden. Ja, Nou, ben jij voor die nieuwe therapie ben je in behandeling met dokter fout? Heb je hem zelf ook gezien en gesproken? Of is hij alleen maar ergens professor en zijn er andere mensen die voor hem werken? Nee, ik heb hem ook gezien en dan gesproken. Hm. Ja, en, ja, het is gewoon een hele fijne dokter. Daar kun je heel goed mee praten. Ja, en uh, hij legt ook alles heel erg goed uit. Ja. ja. Nou is hij de afgelopen week in het nieuws gekomen... omdat hij voor een krant heeft gezegd... of in een krant heeft gezegd dat hij aan jongeren... die dus echt heel erg ziek zijn en doodgaan... een pil meegeeft dat ze zelf kunnen kiezen wanneer ze doodgaan. Wat vind je daarvan? Want ik neem aan dat je dat gevolgd hebt. Ja, dat is gevolgd. Ja, ik vind... Uh als kinderen dus eenmaal hebben gehoord van, zeg, ja, ze gaan dood... en ze hebben op het laatst, dus zeg maar twee weken van tevoren... zo vreselijk veel pijn, als dan ook die ene jongen... tot die ook helemaal verlamd dan was. Welke ene jongen bedoel je nu? Ja, ik weet niet precies hoe die heet... maar die was dan ook in het avers televisie. Ja, ja en dan, dan zeg ik toch op mijn moment ook wel, ja... moet iemand dan nog langer pijn lijden... en we blijven toppen van, ja, wanneer ga ik nou dood? Ja, dan vind ik toch wel hè, dat iemand dan veel sneller uh, Alex zal moeten sterven. Het klinkt misschien wel gek. Maar het, uh, ja, het is toch wel een, een uh, uitkomst, vind ik. Ja, die poeders moeten natuurlijk wel niet als uh, koekjes de deur uitgaan. Dat niet, maar uh, echt, als het echt helemaal nodig is, dan uh, ja, vind ik het toch wel een uitkomst. Maar waar ligt voor jezelf dan de grens? Wat, wat kun jij voor jezelf nog hebben? Want je zegt nu over pijn en uh, die twee weken... Zou dan sneller moeten kunnen. Maar waar ligt voor jezelf de grens? Nou, bij mij ligt echt eigenlijk de grens. Als de pijn ten eerste niet meer is te houden. En als je dus ook helemaal uh, verlamd bent. dan uh, ja, Want dan leg je maar te denken. Want je kan dus niks meer doen. Ja, en dan zeg je maar. Ja, wanne wanneer komt er nou een einde aan? Want je hebt dan een pijn. Ja, ik, heb, ik weet het wel. van een meisje, die kan ik dan. deze dus kon ik dan. En ja, dat was gewoon uh, ja vreselijk. Want dat meisje lag gewoon te kermen van de pijn. Dat, ja, het was gewoon echt uh, eng om dat aan te horen. Het is in zoverre eng. Zierig was, ik het, was het echt. Maar zoveel pijn heb jij nog nooit gehad? Gelukkig niet, nee. Dat, uh, ik heb nou wel erg veel pijn, maar die pijn die je dan hebt, is helemaal onverdraaglijk. Dus ja, dat, uh, ik, zou, uh, ik zou er echt nooit overheen kunnen komen. En heb je voor jezelf wel eens gedacht van nou, als het nu nog een stap verder gaat, dan stop ik er ook mee? Uh, nou, als ik eens echt te horen zou krijgen van... Monique, je hebt nog maar uh, één of twee maanden te leven. En dus is dus, dus, dus, dus uh, zover, doe ik vreselijke pijn heb en nog maar twee weken te leven. En dus ook net zoals de jongen in televisie, dan, uh, dus dat zijn moeder het vertelde dan. Dat hij ook helemaal verland was. Dan zou ik dus ook aan, aan uh, professor Fouter dus zo'n poeder vragen. In overleg dan met mijn ouders en dan met de dokter. Maar dat uh, ja, ik op, op zo'n uh, als ik voor die keuze zou staan en ik kom er voor in aanmerking, ja, dan zou ik het toch echt wel uh, doen, ja. En, en wil je dan zelf zo'n poeder? Of zou je li liever willen dat de dokter erbij is of een, of een spuit? Ja, die kunt op, op verschillende manieren kun je bedenken hoe je dood kunt gaan. Nou, gewoon is ook zo'n bos te jong. Het is gewoon in je eigen uh, kring, dus met mijn broer en dan met mijn ouders. Dat je toch nog de laatste seconden of minuten, Dat je toch nog even alleen bij elkaar bent. dus niet met zijn dokter, dan kan je toch niet echt, dat wil je dan niet openlijk praten, dus dan ja gewoon in eigen ja, kring, dat ja, zou voor mij eigenlijk het, denk ik het fijnste zijn. Ben je eigenlijk veel bezig met je ziekte? En, en uh, met eventueel de angst om dood te gaan? Ja, soms. Maar niet echt uh, altijd hoor. Heel af en toe maar is dat maar. Ja, zijn er ook dagen dat je het vergeet dat je morgen wakker wordt en denkt haan is school. En nou, kijk, ik heb dus wel eens uh, dan uh, word ik s ochtends wakker en dan heb ik gedroomd ook weer gaan lopen. Maar ja, ik mag op het, op het moment, kan ik en mag niet even lopen. Even dus uh, toen werd ik dus wakker en ik wil opstaan. Dus ik geef een geel. Want ja, deed hartstikke pijn, maar ik had er helemaal geen Edding in. Dus ja, dan uh, gaat er wel even wat door je heen. Want dan heb je dus gedroomd. Ja, dat je heel die ziekte dat je er nog. Ja, dat ziet er helemaal niet was. En dat je helemaal geen last uh, van je iets had. Ja, en dan nog eens opstaan. En dan ga je eens denken. Nou, dan gaat het echt wel uh, ja toch wel wat door je heen. Ja. dus Ja, dat is. Uh, ja, best dan wel eng, want ja, dan denk je, hoe ken ik dat nou dromen, dat, dat die ziekte er niet is, ja. Want toen, ja, toen ik het al helemaal dacht, ja, toen stond, ja, ik echt wel huilen, maar ik dacht, nou, waarom eigenlijk? Het is gewoon zo, ja, je hebt het. Dus ja, dan uh, toch, ja, je moet er even gewoon dan weer doorheen bijten. En hoe kom je daar dan weer overheen? Ja, door even gewoon met mijn vader en moeder gewoon te praten, ja, en dan gaat het meestal wel weer. Dan word je soms niet heel kwaad? Afgezien van heel verdrietig, maar. Nee dat niet, nee. Nee hoor. niet weer. Ze worden niet kwaad, maar gewoon. Nee. Jij. Oh, ik wel? Uh, nou nee, ik zelf. Uh, nee, dat niet. En mijn ouders, ja, die uh, willen dan wel eens, ja, gewoon een beetje weer. Uh, op het goede spoor te zetten. Ja, zeggen ze wel, Monique, doe nou niet zo stom denken, want het is niet zo. Voorlopig, ja, doen we nog voor alle, allerlei leuke dingen. En als het zo is, ja, dan gaan we dat toch alsnog doen. Dus. Ja, dat uh, moest van heel eventjes dan. <laughs> ja. ja. toen vorige week die verhalen van dokter Fouten uh, in de publiciteit kwamen... was het vorige week of anderhalve week geleden, geloof ik. Maar ben jij er toen meer over gaan praten met, uh, met je ouders bijvoorbeeld... Of, of ben je er toen zelf meer over na gaan denken? Nou, ik dacht dus al gelijk bij mijn eigen van... nou, de mensen die dat uh, dus uh, hebben gezegd van... ja, het is, uh, een, het is zeg maar een nou want zo komt het eigenlijk over hoe de mensen het zeggen. Ja, die mensen weten volgens mij niet wat het is om die ziekte te hebben... Dus dan, ja, ik uh, vind het gewoon, uh, ja, verschrikkelijk gewoon, ik weet niet. Want ik heb er ook dan, uh, met mijn ouders dan, uh, over gepraat en wij zijn dan ook van elkaar, ja. Die mensen die het hebben gezegd, die weten niet wat het is echt om die ziekte, kanker, kanker te hebben. En dan ook nog om te weten, ja, dat je doodgaat en vreselijk veel pijn te hebben. Dus <coughs> dat, uh, ja, het is gewoon uh, vreselijk stom in feite van die mensen. Ja, want uh, dokter Fauci, ja, die wil die kinderen alleen maar echt uh, helpen, ja. In zoverre helpen, ja, dat het uh, sneller gaat en makkelijker. maar je kan met sommige tumors, ja, kun je dus ook ineens gewoon stikken. Nou, en dat is ook gewoon vreselijk. En dan, ja, dan denk ik toch bij mij, ja, zo'n puder is voor sommige kinderen dan toch wel een uitkomst. <lacht> En, en je ouders, ja, ze zitten er hier nu bij... maar we praten hier nou over dat jij er dan voor zou kiezen... als je heel veel pijn zou hebben, als je weet dat je toch dood zou gaan, dat je dan zo'n pil zou vragen of zo'n poeder zou vragen. Maar ja, ik weet niet of u erover wilt praten... maar dat is natuurlijk ook iets waar u uh, heel rechtstreeks bij betrokken bent, hè? Nou ja, het is dus zo dat uh, wij zijn er gewoon voorstander voor... dat als, als een kankerpatiënt dus zoveel moet lijden, of het nou een volwassene of een kind is... Ja, en er is de mogelijkheid om dus een snellere dood te verkrijgen. Dat zoiets mogelijk moet zijn. Hm. ja Want er zijn geen, geen griepjes die de kinderen hebben. Ja, dus het moet gewoon kunnen. Ja, en daarom begrijp ik ook niet waarom dus, uh, dokter Fouter dus aangevallen wordt. Het is uh, voor ons onbegrijpelijk. Ja, het moet kunnen. Theoretisch is nog wat anders dan een kind hebben wat kanker heeft. En misschien, ja, je weet het niet... Ja. Uh, de dokters hebben nu inderdaad gezegd dat het kennelijk goed met je gaat... of althans dat je beter aan het worden bent en niet per ja. se dood hoeft te gaan. Nou, het is dus maar... zo dat... Uh, kijk, uh, je hoeft dus niet per se dood te gaan als je kanker hebt, logisch... maar uh, de mogelijkheid zit er ten alle tijden in. Ja? En uh, het is ook niet zo dat dus uh, een arts zomaar zegt van... hier heb jij een pilletje en gaat dan maar dood. Dat wordt echt wel overwogen van uh, nou, gesprekken van weken. Als de tijd er nog is. Ja, dat is niet zo van, hier heb jij een pil en ga maar. Hm. Dat is echt niet zo. Dat, uh... en, als, uh, nee, en als het zover zou zijn met mijn dochter, dan, uh... ja, dan staan wij er echt achter. Hm. Dat, is, uh, dat is echt zeker. En, en wie moet dan de beslissing nemen? Ben jij dat zelf, Monique, die zegt van, het is nu genoeg en nu wil ik? Of zegt u dan als ouders van, ja, hoor eens... Uh dan maar eerst liever pijnstillen als het gaat om die pijn. Hè? Pijn is iets wat jij aangeeft als het zo erg wordt... of als je helemaal verlamd raakt, dan, dan wil ik er wel uit. Dat, ik bedoel. Wie moet dan uiteindelijk de beslissing nemen? Of is het de dokter die dat mag zeggen? Nou, de, de, ik denk toch wel dat wij dat met z'n drieën drie dus, uh, beslissen, toch wel. Want ja, mijn moeder en mijn vader... Ja, die moeten dus toch zonder mij dan verder leven, toch? Wel, het is toch nog wel twee weken lang, maar ja... Dat is dus ook geen doen ja, met pijn dan. Want pijn is het helpen tegen die pijn dan niet meer. En dan om nog twee weken met pijn, ja, en dan met een verlamd kind te zitten. Ja, het is dan toch steeds erger aan het worden, toch. En dan denk je toch, ja, van, oh, had ik, had ik maar toch, ja. zo'n genomen. Dat, uh, ja, zo zou ik dus als uh, ouder toch wel denken dan. Ja. Hm. Waar liggen bij u de grenzen voor de behandeling van Monique? De grenzen voor behandeling, nou, de grenzen voor behandeling. als de artsen zouden zeggen van... er is echt nu niets meer ja, eh, van, nou ja, aan medicatie, dan, nou ja, dan is het stop. Ja, maar zolang er dus nog een medicatie is, dan moeten ze gewoon door gaan. Mits het kind het kan verdragen nog. Als het echt voor haar dus, eh, dus overbelastend zou worden... Ja, dan zou ik zeggen van, nou ja, goed, wat wil je zelf? Wil je nou nog ja of nee? Ja, maar als zij dus echt onder de medicatie moet gaan leiden, ja, dan wordt er echt over gesproken: van, joh, is er nou nog een hoop, ja of nee? En als dan de artsen zeggen van nou ja goed, uh, we gaan dit maar proberen, want we hebben daar wel eens wat mee gezien, dan zeg ik van: nou uh, ja, goed, uh, ja, dan praten we er echt over. Ja, van, uh, zullen we dat nog doen? Jij bent in het Sofia Kinderziekenhuis. Nog steeds in behandeling. Ja. En je bent in Amsterdam. Terwijl de directeur van het Sofia Kinderziekenhuis zegt... wij doen dat niet, wij geven die pil niet. En uh, inderdaad zullen er misschien wel eens uh, behandelingen gestopt worden... zodat het sterven wat sneller gaat. Terwijl dokter Fouten dus toegeeft... dat hij wel eens aan kinderen of aan jongeren zo'n pil mee heeft gegeven. Ja. Ja, maar kijk, als ik het uh, gaat natuurlijk niet over twee 2 strijden. Van, ja, Sophia wel, Emma niet. Van, nee, Sophia, waarom doe je het niet? Of, Emma, waarom doe je dat nou wel? Dat uh, niet, maar ik, ja, dat moet uh, ieder voor zich weten. Want ja, je kan er natuurlijk een boete voor krijgen. Maar ik vind voor het uh, geval van uh, professor Fout, ja, vind ik dat toch heel anders. Maar ben je dus dan ook blij, zeg maar... dat jij nu bij dokter Fouten in behandeling bent? Dat als jij zelf die keuze zou willen maken... dat dat bij dokter Fouten in ieder geval kan, kennelijk... Um, ja, als het dus echt nodig is, zoals dus ik net ook zei, dan uh, ja, toch wel. Ja, dan ben ik dus wel blij dat ik toch nog ja, bij dokter Fout uh, in behandeling ben. ja, Want ja, dokter Fout is ook een uh, ja, man waar je echt heel makkelijk mee kan praten. Ja. Hij legt alles goed uit. ja En dan uh, kan je denk, toch ook wel um, rustig en uh, simpel, ja, goed uh, erover praten ja, als je dus echt zo'n poeder nodig hebt. Dus ja, dan uh, ja, ben ik toch wel blij omdat uh, ik met dokter Foutje in contact ben gebracht. Ja. Wat houdt bij jou nou de moed zo in? Het valt me echt zo op dat je echt... Uh, ja, je blijft maar... Uh, nou, ik zeg niet echt met een glimlach op je gezicht. Maar ik vind <laughs> dat je dus echt heel, heel moedig bent. En echt uh, hoopvol of vrolijk. Of, nou, vrolijk ben je er niet over. Maar ik vind het wel knap dat je er zo over praat. Ja, dat gaat eigenlijk uh, ja, automatisch, uh, vind ik zelf. <laughs> Want je gaat niet de hele dag denken... Monique, houd je de moedje, houd je de moedje, houd je moet je. Dat uh, is niet zo. Dat ga. Ja, in het begin, ja, toen was het wel even moeilijk... maar daar uh, leer je eigenlijk mee leven. Hetzelfde <laughs> als je met een en niet leven. Nou, dat, daar leer je dan ook vanzelf mee leven. Dus... Maar wat is er dan waardoor je daarmee leert leven? Wat, wat houdt jou op de been, zou ik bijna zeggen? Nou ja, je, je weet dus ja, wat er uh, allemaal aan de hand is. En ja, je weet hoe je alles in feite aan moet pakken. Want ik weet allemaal wat er gaat gebeuren. En als je het natuurlijk niet weet, ja, dan ben je... Ah, zenuwachtig en je bent toch ook bang? Het is gewoon de openhartigheid hè, die, we, de, die we dus hebben. Wij, wij spreken er thuis ook gewoon vrij over. Ja, en het is dus niet zo dat we dus iets verborgen houden voor elkaar. Ja, als zij een probleem hebben, dan wordt er over gesproken. Hebben wij problemen, dan praten we er ook met elkaar over. Ja, als wij dus wat te vragen hebben aan artsen, dan wordt het ook gewoon gevraagd. Ja, en we, krijgen, we vragen ook een eerlijk antwoord. Ja, wat we dus ook negen uh, van de tien keer ook zullen krijgen ja gewoon omdat de artsen weten dat ze ons ook eerlijk kunnen antwoorden. Ja, wij zijn dus uh, nou ja goed bang. bang blijf je altijd in deze situatie, maar uh, ja, we zijn makkelijker eronder geworden. Ja, het feit is er nu eenmaal en je komt er niet meer onderuit. Dus, uh, nou, en dat is voor haar dus ook een hele steun dat wij dus ook zien.